Hij was iemand die, als je naar hem keek als hij danste... dat fascineerde zo enorm, omdat het... het leek wel of hij ter plekke improviseerde. En, het heel erg geïnspireerd en heel licht. En eh, soms moest ik aan, aan iemand als Fred Astaire denken. Het is een combinatie tussen een soort Fred Astaire en, en uh, een moderne danser. Ludgerink danste zelf nog... en verzorgde ook de choreografieën van theatervoorstellingen en opera's. Voor zijn uivere werd hij onderscheiden met de Gouden Zwaan 2011...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 Het weer vanavond buien, met kans op hagel en onweer. Minima rond het vriespunt in het binnenland en 4 graden aan de kust. Morgen eerst zon, later bewolkt en het wordt zo'n 6 graden. ANWB Verkeersinformatie. De A50 Arnhem richting Os is dicht tussen de knopende Valburg en Ewijk. Er is daar een bouwkraan op de weg terechtgekomen. Inmiddels staat er vanaf Renkum tot aan knopende Ewijk 12 kilometer file. Verkeer richting Den Bosch kan het beste omrijden... vanaf knopend Valburg via de A15 en de A2... door de borden Rotterdam te volgen. Zit u nog in de omgeving Arnhem... kunt u beter omrijden over de A12 en dan weer de A2. Bij elkaar staat iets van 40 kilometer file. Verder valt nog op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Bij Zoetervoude Rijndijk 5 kilometer. Heel even was daar de rechte rijschok dicht. En ook op de A9 Amstelveen richting Alkmaar... staat bij Knopend Velzen 3 kilometer. Dus Zijn auto stilgevallen, daar is de rechte rijschok dicht.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 Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO. Tot half vijf zijn we nog bij u op deze zender Radio 1. Met zometeen, zoals u van ons gewend bent op maandag, ons panel Schuld en Boete. Twee leden van het panel zitten hier al klaar. Maar eerst gaan wij wetenschapsnieuws behandelen in de vrolijke wetenschap. Harm Hoving, hartelijk welkom. Jij moet erom lachen. De vrolijke wetenschap. Ja, jij, hebt, jij hebt nieuws over een onderzoek naar IQ. Nou is daar natuurlijk altijd ongelooflijk veel onderzoek naar gedaan. In elk geval weten we één ding zeker. IQ is niet iets... Uh, wat standvastig is. IQ het is... is hetgeen dat test meet. Oh, nou Dan zijn we klaar, dank je wel, Ger. Oh, nee. um... Het was leuk om hier te zijn. Ja. Heel uitdag. <tie> er is onderzoek gedaan en waaruit nu blijkt dat je IQ... ook enorm beïnvloed wordt door uh, de groep... waarin je op dat moment zit en praat en je begeeft. Op dat moment ook. Je kan dommer worden of slimmer worden... Uh, uh, al nagenlang gelang de mensen die je om je heen verzamelt. Daar ja. komt het een beetje op neer. Hoe werkt het mechanisme, Harmen? Hoe werkt het mechanisme? Het mechanisme werkt waarschijnlijk doordat het gaat over een positieve of een negatieve terugkoppeling, zoals dat heet. Je IQ is inderdaad wat jij zegt, je intelligentie is wat je meet als je mensen moeilijke, proef, moeilijke sommetjes laat oplossen. Want intelligentie betekent gewoon probleemoplossend vermogen. Dat doe je dan, dan heb je een gemiddelde in, 100 is het gemiddelde, en dan kan het nog een beetje uitslaan naar beneden en veel verder uitslaan naar boven. Want dat is wel gek genoeg. Het gemiddelde... Daaronder zit maar heel weinig ruimte meer. Wat ze hebben gedaan, ze hebben een aantal mensen... die in de uitgangssituatie hetzelfde IQ hadden... hebben ze in groepjes van vijf bij elkaar gestopt. In dat groepje moesten ze een aantal testjes doen. Mm -hmm. Toen werd de uitslag van die testjes werd aan die mensen medegedeeld. Van, jij bent nummer één, jij bent nummer twee, jij bent vier en vijf. Zo. Dus een, dan komt er een rangorde uit. Wat je nou ziet, is dat degene die... Toevallig die 1, 2, 3 testjes niet goed had gedaan, wel dezelfde IQ had als de rest, het vanaf dat moment slechter gaat doen. En ook als je opnieuw het IQ meet, het weer slechter gaat. Zich gaat beïnvloeden door het hogere IQ van zijn groepsgenoten. Nee, en nee denkt, want dat het kan IQ ik niet. Is het gemeen? Het gemeen is. Het IQ is hetzelfde. Alleen. Je begint allemaal met hetzelfde IQ, 126 was het in dit geval. Alleen na een paar testjes waarbij het altijd zo is dat de ene het een keer wat beter doet dan de andere. Want IQ is algemene kennis en die testjes kunnen wel heel specifiek zijn. Dus heb je een bepaalde plek in de rangorde. He, de eerste en de vijfde. Mm -hmm. Degene die op de vijfde plaats staat doet het consequent slechter daarna. En bij de volgende metingen haalt hij ook een lagere IQ afgeblufft. op de test. Hij is afgebluft door de, door de uh, rangschikking. Nee, het is het feit dat hij in de rangschikking zit. Daar conformeert hij zich als het ware aan. Oh, Oké, okay. hij gaat zich gedragen als. als hij artsen. gaat zich gedragen als iemand die dommer is. Oh, okay. Je kan het ook zien aan de. Ze hebben de breinactiviteit gemeten. Want dit is echt onderzoek. Dus ze hebben mensen in de fMRI-scanner mm -hmm. gelegd. Dan zie je dat degene die het goed doen. dus hoog in de rangorde staan. Daar zie je dat hun emotionele respons hm. lager is. Dus ze reageert niet emotioneel meer. Het gebied waar het probleemoplossend vermogen in zit. wordt actiever. Mm -hmm. En het beloningscentrum wordt meer geprikkeld. Dus ze voelen zich fijner. Degene die onder in de rangorde ja. staan, die hebben precies het omgekeerde. Die hebben veel meer emotionele stressreacties... en die zie je het centrum waar de pijnprikkels worden geregistreerd... wat actief wordt. Betekent dat dan ook dat naarmate je empathischer bent... dus meer ja. inlevingsvermogen hebt met andere mensen... dat je daardoor gevoeliger voor bent... en dat je helemaal onderaan die lijst blijft hangen? Dat hoeft niet. Zou je die testjes gedaan hebben... Uh, in de, die originele testjes beter gedaan hebben, dan zou je boven in rangorde kunnen blijven staan en dan zou je waarschijnlijk zo ja. gedragen hebben als de rest. Het is wel zo dat vrouwen het slechter doen. Ze ja, hebben het, ge ge ze het, hebben het gecontroleerd op wachten. ras en ik leeftijd. Ik zat er op te wachten. <laughs> het heel Gerover empathisch begon, dacht ik, weet je? <laughs> of voor ras en voor leeftijd hebben ze het gecorrigeerd. Dat mm -hmm. maakt feitelijk niks uit. Wat ze wel hebben gezien is dat vrouwen het beduidend slechter doen. Er was een groep van ongeveer 30 mensen. Er zaten dertien vrouwen in, en van die dertien vrouwen zaten er maar drie in de, hoogst, in de best presterende groep, en mm -hmm. tien in de slechtst presterende groep. En wagen groep. ze zich aan een verklaring? Maar die vertonen dan ook meteen mannelijk gedrag, zeggen ze dan. Dat zijn een beetje manwijven, die redden het. Ja. Ja. ja, ze constateren het meer, ze weten het niet zeker, maar ze gaan wel nadenken over wat, we, wat meet die test in een zekere zin. Ik denk wel dat het zo is, dat blijkt uit een andere test. Vrouwen zijn gevoeliger voor terugkoppeling. Mannen zijn, ik bedoel heel plat gezegd... allemaal net iets autistischer dan gemiddelde vrouwen. Dus vrouwen trekken zich ook gauwer... Okay. en meer aan van zo'n lagere rangorde dan mm -hmm. mannen dat zullen doen. Dat lijkt wel uit deze en wat, wat zegt En wat zegt deze uitkomst... Over hoe we moeten kijken naar zo'n groepsproces. Er werd in het, in het persbericht ook iets gezegd ja, van het is van groot, wat je ging zeggen. Nee, het, is, nee, het is van groot belang deze uitkomst. Als je bijvoorbeeld kijkt naar hoe er besluitvorming plaatsvindt in, in, bij de Verenigde Naties, waar honderd mensen bij elkaar zitten, waar een probleem opgelost moet worden. Uh, als je he, allemaal naar het diepste putje wordt getrokken. Die indruk maakt het in elk geval vaak. Het, het, het, het kan nou, daarvan van belang zijn. Wat je dus ziet, is dat er heel andere uh, onderliggende proces, processen zijn... die uitmaken wie uiteindelijk uit zo'n discussie naar boven komt. Ik had het mezelf bedacht, want ze praten zelf over kleine groepjes. Dan dacht ik, ik herinner mij nog George W.H. Bush. Dat kennen we allemaal, hè? ja die naar Irak ging, zou ik maar zeggen, die door oorlog ging. Daar had je Rumsfeld omheen zitten, Cheney had je daar omheen zitten. Wie zou in die kleine groep machthebbers... nou degene geweest zijn met de hoogste sociale status? Ja. Volgens mij was George Bush dat niet. Hij was wel president, maar in dat kleine clubje machthebbers... Mm -hmm. was, had, was volgens mij Cheney misschien, zeker in het begin... gewoon veel dominanter en sterker. Hij mm. had een hogere sociale status, dus ook degene die veel vaker zijn zin kreeg. Mm. Dat, dat is het soort groepsprocessen waar ze, waar ze naar kijken. Pas op... In, ook in intelligentie, maar waarschijnlijk in andere dingen ook, spelen de manier waarop de mensen hun eigen context, hun eigen situatie beleven, mm -hmm. in dit geval sociaal, lage sociale status, die beleving is van belangrijke invloed op hoe mensen zich gaan gedragen. Mm -hmm. Het is net als zodra je mensen hun gedrag meet, dan koppelt ze dat weer terug. De ja, oké. Ze ja, reageren ja, maar... naar aanleiding. Ze ja. reageren op de test en veranderen ook daar aan hun gedrag. Als we nou meer tijd hadden, dan konden we heerlijk uh, speculeren... over hoe je dit lekker kan misbruiken, dit soort uh, ja. resultaten. Maar, maar, maar dat gaan we niet zo doen. Speculeren. Kan je speculeren kan je zo opschrijven. Ja. ja. goed. Misschien is dat eeuwenlang gebeurd bij vrouwen. Ja. Oh ja. We gaan Ik naar een panel mensen. Maar ja. Oké, okay, we gaan naar het panel. Harm Oving, heel hartelijk bedankt. Tot de volgende keer bij de Vrolijke Wetenschap. Schuld en boete. Merel van Leeuwen is hier, hartelijk welkom. Zij is justitieverslaggever van de pers. En de pers is de gratis krant die vandaag Vijf jaar bestaat. op de kop af. Gefeliciteerd. Dank. Eerst heb je taart, taart gegeten? gegeten. Uh, nou, ik heb vanmorgen was amper op de redactie. Ik heb geen taart gegeten. We zijn het hele weekend met de krant weggewest. Oh. Ah. Dan een uitje. Okay. Hey. En Jeroen Recour, ook welkom. panelit ook. Hij is lid van de Tweede Kamer voor de Partij van de Arbeid. En oud-rechter moeten wij er altijd bij zeggen. Aangezien we hier... Praten over onze juridisch Ja, eventjes heel kort over het vorige onderwerp: in colleges van rechters. Als je dat even. Je bent rechter geweest. Mm -hmm. Als je dat even voor de geest haalt: een samenkomst van rechters. Mm -hmm. en je Belgen hoort dat verhaal van haar Oving. Ja, nou ja, dat is opgelost bij je rechters. Want als die in de raadkamer gaan, dan moet altijd de jongste beginnen. Uh, oh, en, en die, die moet echt zo? zeggen uh, schuldig, onschuldig en uh -huh. wat de straf ongeveer zou moeten zijn. En dan gaat dat steeds verderop in de hiërarchie. En daarmee dwing je iedereen... Nou, die zet al een toon dus. Die, zet een, ja. die ah. zet een toon, maar het is niet voor niks de jongste. Want anders zou je het gevaar hebben, inderdaad, dat de meest dominante... en dat is meestal de voorzitter, ja, ja, ja, ja. de toon zet... en de mooi. andere niet meer, niet meer daartegen in kan. Dat was dus gedaan met, deze, met de, dit onderzoek in het achterhoofd. Die kennis was, was kennelijk ja. al bij de, ja. de rechtspraak aanwezig, ja. Nou, nou, mooi onderzoek dan. Kennis was al aanwezig. Goed. Merel, jij bent geweest vanochtend bij uh, de grote mensensmokkelzaak Raptus. Raptus, wat moet je zeggen? Raptus. Raptus. Elf Chinezen die... Uh, um, ...verdacht worden. Het loopt al lang, die zaak. En er zijn door het Openbaar Ministerie fouten gemaakt... ...waardoor de verdediging zei, zo kan er niet gewerkt worden. Uh, dit moet maar eens afgestraft worden. Stoppen met die zaak. Ja. Nou is vanochtend de uitspraak gedaan of er wel of niet doorgegaan kon ja. worden. En er mag worden doorgegaan. Ja, het is wel heel opmerkelijk wat er uh, allemaal gebeurt in deze zaak. Hij loopt inderdaad al sinds 2005. Mm -hmm. uh, het gaat om elf Chinezen. De meeste Chinezen zijn intussen allemaal lang weer in China... Uh, het gaat over mensensmokkel, het gaat over een moord, En Die Elf Chinezen, dat zijn daders of dat zijn slachtoffers van Verdachten. die smokkel? Verdachten, ja, daden, van, potentiële ja. daders. Ja. Uh, nog een moord en kerkraden. En uh, nou, het gaat om, om flinke feiten. Uh, het was zo dat in uh, 2007 heeft het open Ministerie, de rechtbank toen de tijd een stuk gefaxt. Uh, het ging over een getuige in die zaak, die ze mogelijk wilde inbrengen. En ze hebben dat ging over, hij was nog niet legaal in Nederland. Dus het ging over zijn status. Het ging over wat die status moest zijn als getuige. En hij had allerlei belastende verklaringen afgelegd. Daarna kwam er een mail aan, uh, aan de rechtbank of ze dat stuk wilde vernietigen. Dat mocht niet in het dossier komen. Uh, dat heeft de rechtbank niet vernietigd, maar dat heeft het, is ook niet ingebracht in het dossier. Heeft het de rechtbank wel herhaaldelijk aan het OM gevraagd, komt het er nog in? Ja, het komt in. Nou, het kwam er niet in. Toen is er, uh, heeft het OM straf geëist tot twaalf jaar. Advocaten hebben pleidooi gehouden. Dat stuk ontbrak nog steeds in dat proces. Hm. Toen heeft de rechtbank uiteindelijk voor de uitspraak gezegd... nou ja, zo kan het niet langer, we brengen dat stuk in. Zelf, de rechtbank, de de rechtbank, rechtbank zelf Is dat obstructie van het OM geweest? Uh, nou ja, dat is dus wel aardig, want uh, daar komt dus het Hof vandaag oh, nog ja. op terug. Uh, dus uiteindelijk, nou, advocatenboos, zaakstuk, uh, OM niet ontvankelijk, uh, klaar. Maar het OM dacht, wij gaan daar niet mee akkoord, want wij vinden dat wij... Uh, hè, we, er is iets fout gaan, maar dat is te repareren, dat kan allemaal nog opnieuw. Toen, het Hof heeft vandaag dus bepaald of het OM wel of niet opnieuw die vervolging mag instellen. En het Hof zegt dus van wel, en het is wel uh, opvallend... dat vooral vandaag de rechtbank op zijn vingers is getikt en niet het OM. Oh. Want het OM zegt, uh, de rechtbank heeft twee jaar lang uh, dat stuk achterwege gehouden. En de rechtbank had dat gewoon al veel eerder moeten inbrengen. Uh, ja. En daardoor heeft, heeft, is de rechtbank eigenlijk nalaten geweest. Dat is een beetje wat de strekking is. En uh, volgens het Hof was het ook aannemelijk dat het OM het stuk wel wilde inbrengen. Aha. waarop je dan, waarop ik... Dan... Tipige, het is mij nu duister, Jeroen, hoe werkt dat? Is dat de obstructie het van de rechter Ja, geweest. en je hebt de verdediging. En dan zegt de rechtbank in deze tijd, ja, doen dat niet. Het, het is wel opvallend, hè? want op zich in, in, in, de, in de traditie, en zoals het tot nu toe ging, uh, is de, het OM, de officier van justitie, is Dominus litis, de baas van de zaak. En als het misgaat, ook bij de rechtbank, dan krijgt de officier op zijn kop. Ja. En uh, wat, wat ik hier wel goed aan vind... want als de fout bij de rechtbank ligt, dan ligt die daar... is gewoon dat uh, het beestje bij het naam genoemd wordt. Ja. Ik ken de zaak niet inhoudelijk, maar het feit dat het hof zegt... de rechtbank, u heeft die zaakjes niet goed gedaan... en daar gaan we dan even vanuit dat het klopt, vind ik heel erg goed. Ja, ja maar dat, is, dat vind ik wel dus de vraag. Want het Hof stelde dus dat het aannemelijk was. dat het OM dat stuk nog zou inbrengen. Mm -hmm. Nou ja, de rechtbank, hè, dat is tot en, met, tot en met het requisiteur. en tot en met het pleidooi van de, van de advocaten. toen bij de rechtbank niet gebeurd. Dan kan je dus nog zeggen. waar komt die aanname dan vandaan? Want ze mm -hmm. hebben dat stuk gewoon nooit ingebracht. En dan nu, ik snap wel dat het Hof zegt: hé, je hebt ook als, als, als rechtbank natuurlijk een taak. Je kan dat stuk inbrengen. Ja. Maar uh, uh, nou ja, volgens mij zijn er dan heb je dan eerder twee schuldigen dan, dan nu alleen dat de rechtbank dat wordt verweten. Hm. Dat kan, maar er zijn dus geen twee schuldigen daarom dat de zaak door mag... of eigenlijk overgedaan Overnieuwd, moet worden, ja. maar dat, ze, dat die wel door mag. Want als het OM ook schuldig was bevonden, dan had de verdediging zijn zin gekregen... en dan was er gezegd, jongens, het is vreselijk ja, spijtend, het het, maar het is klaar. Afgelopen, ja, ja, we houden precies. er mee op, want er zijn te veel fouten ja. gemaakt. Ja. Ja. Jeroen Recours, nog even iets. Ik, wij hebben de indruk, maar misschien klopt het niet hoor dat dit soort zaken, mensensmokkelzaken, heel gevoelig zijn. Heel vaak stuk gaan. Is dat zo? Vaker dan andere type zaken? Kan ik niet inschatten. Bij wijze technisch kan het nog wel eens lastig liggen. Mm -hmm. Maar ik, ik zie niet waarom een mensensmokkelzaak gevoeliger is... dan een dat moord het, of, oh, of, of wat nou, dan ook. Maar nou ja, gevoeliger zijn. voor fouten bedoel jij? Er, dat het, dat het ja. in de procedure misgaat, blijkbaar. Dat is wat je bedoelt, denk ik. Mm -hmm. Ja. Nee, nee, nee, nee. Kijk, nogmaals, lastig is natuurlijk bewijsvoering. En dan kom ja. je met, met, met, met getuigen die, die, die uh, onder voorwaarden willen verklaren of bedreigd zijn. En, weet ik, en dan ga je altijd al in ja. een moeilijk traject. Maar dat is niet specifiek aan mensenkoppen, mensensmokkel nee. gekoppeld. Ja. Ja. Oké. Okay. Nou, de zaak gaat over. Dat gaat nog jaren duren. Ja, dat gaat nog weer jaren duren. Ja, okay, ja. dan hebben we ja. gesprekstof te ja. over. We gaan naar een volgend onderwerp. Uh, er is een mooi principe in het recht hier in Nederland. En dat zegt dat je niet opnieuw berecht of gestraft kan worden voor een strafbaar feit waarvoor je of bent vrijgesproken of al berecht bent. Dat heet uh, nebis in idem. Dus niet nog een keer voor hetzelfde eigenlijk. Maar dat houdt misschien op, want uh, er is een wetsvoorstel om daar verandering in aan te brengen. De Kamer stemt daar over wanneer? Jeroen Rekour. Morgen. morgen. morgen. Ja. Uh, het heet de wet herziening ten nadelen, want herziening ten, ten voordele kennen we wel. natuurlijk. Dus als je schuldig bent, dan kan er nog een proces komen waar je dan alsnog vrijgesproken in ja. kan worden. Uh, Jeroen Rekoer, wat, wat, wat uh, is er goed aan deze wet? Wat ga je stemmen? Denk je, juich je toe? Uh, ja. Je juicht je toe? Ja, ik zeg dat met een, met een maar. Uh, want het vorige kabinet kwam al met dit voorstel. En dat voorstel vond ik goed. Kijk, in principe is het zo, op een gegeven moment is het klaar. Hè? Dan als je vrijgesproken bent, ben je vrijgesproken... en dan moet het een keertje af zijn. Dat ja. is ook de reden waarom dit principe er is. Dat je niet tot Precies. in het oneindige vervolg. Precies. Wordt. In de 19e eeuw is dat ingevoerd en toen heel terecht. Want verdachten waren nooit klaar. Die bleven hun leven lang uh, bijna achtervolgd. En ook nu bestaat het gevaar, als dit aangenomen wordt dat uh, slachtoffers of, uh, of journalisten... voortdurend achter uh, ja. een vrijgesproken dus iemand de vraag, aan blijven lopen. op de vraag waarom geef je gelijk het argument... waarom je er eigenlijk tegen moet zijn. <laughs> nee, uh, het, het is namelijk een afweging. Want de andere kant is ja. dat iemand vrijgesproken is... naar buiten loopt en zegt... haha, ik heb het lekker toch gedaan. Hm. In dat geval is het natuurlijk onverteerbaar. Mm -hmm. uh, dat je weet wie de dader is. Uh, hij, hij heeft door, door, door vals spel of door gewoon gebrek aan bewijs... Mm -hmm. vrijuit gekomen. Maar daar kun je tegen inbrengen dat dat bijna nooit gebeurt. Maar als het gebeurt, is het natuurlijk Zien. heel wrang. Vooral in die zaken die echt heel erg zijn, zoals moord. Maar het is niet alleen hierom, wat Ger zegt... dit gebeurt bijna nooit, dat deze herziening er komt. Er moeten andere redenen zijn om te zeggen... inmiddels zijn we zoveel verder dat het zinvol is om dit te doen. Want we kunnen het vaker gebruiken. Ja, kijk, de, vooral DNA-technieken uh, en bewijs door middel van DNA... hebben deze, deze, uh, dit ook weer in beweging gebracht... zoals het andere dingen ook in beweging heeft gebracht. Hm. Omdat je vrij sterk bewijs na afloop... Uh, hè, soms 10, 20, 30 jaar kan krijgen wat er bij de berechting nog niet was. Um, dan kom je meteen weer, dat is dus een groot voordeel, want dan kan je toch nog recht doen. En dat vind ik terecht. Ja. Dan kom je meteen bij het nadeel. Want ga daar maar eens als verdachte tegen inbrenger dat het niet zo is. Mm -hmm. dan moet ik getuigen horen na 20, 30 jaar. Dat is bijna opdraaien bewijslast. Want, Merel, DNA, nou, dat ja. hebben we toch ook dat... wel gemerkt... alleen is niet zaligmakend. Het nee. is toch bijna nooit alleen bewijs? We nee. hebben DNA gevonden, nu weten we het. Nee, dan werkt het niet. nee, nee dus dat is inderdaad wat, net wat Jeroen zegt... volgens mij het grootste bezwaar. Dat, je, dat dat niet het enige bewijs kan zijn. Dus moet je inderdaad mensen horen... en dan, ja, weet je wel, dingen als geheugen. Ja, de, wat, wat moet je dan nog vertellen over uh, die dag, uh, tien jaar geleden? Mm -hmm. Lijkt me heel onmogelijk. Maar jij zei net, jij vond het voorstel van het vorige kabinet goed. Ja. Dus er is iets veranderd. Ja, kijk, ik, het is dus een belangafweging tussen de ene kant. Het, het slachtoffer die gewoon recht wil zien. En aan de andere kant, de rechtszekerheid. Het moet een keertje klaar zijn. En we hm. moeten ook een eerlijk proces blijven houden. Nou, de, alleen in de allerergste gevallen vind ik uh, dat je niet kan zeggen... Joh, die rechtszekerheid is zo belangrijk, laat, laat die moord maar lopen. Dus daar vond ik het terecht. Um, maar dit kabinet heeft de zaak wat aangescherpt. En die heeft de, de, het wat verruimd. Er vallen nu meer zaken onder. Die heeft ook gezegd, we doen het voor terugwerkende kracht. Nou, Dat zijn allemaal nou. elementen... Uh, waar ik het niet mee eens ben. Mm -hmm. En waar mm -hmm. ik amendementen heb gemaakt om dat weer terug te draaien. En je staat meerderheid voor, denk je? Uh, dan gaat het niet halen. Nee. Mm -hmm. nee. En wat, dan is de afweging. Uh, wat wordt dan de. Ik bedoel, als die morgen wordt aangenomen. Wat geeft dan eens concreet aan wat er dan kan? Met terugwerkende ja, wat de kracht. Wat, wat wordt de praktijk dan? Dan kan, als er een concreet nieuw feit is. Uh, kunnen mensen die onherroepelijk vrijgesproken zijn. weer. Uh, voor de rechter komen. Dan gaat de hele ja. procedure weer lopen. En dat kan dan voor alle, voor, vooral uh, levensdelict. Maar dan gaat het misschien oneindig door. Want dan komt er een paar jaar later weer keihard bewijs... voor zover het bestaat, dat hij toch niet gedaan heeft. En zo blijf je aan de gang. Nee, maar zijn er dus waarborgen ja. ja. wat dat nieuwe keiharde bewijs is? Daar moeten gradaties in zijn. Je kan... nou ja, het is de Hoge Raad die dat toetst. Hm. Zoals je nu natuurlijk ook al de Hoge Raad hebt die dat toetst... als iemand ten onrechte veroordeeld is. Hm -hmm. Ook dan geldt Nova en falsa. dat is de andere kant. Als iemand vals gespeeld heeft, getuigen omgekocht ja. of iets dergelijks. Mijnheid gepleegd. Ja. ja, dat zijn allemaal criteria om te zeggen... Joh, dit is ja. niet goed gegaan, moeten we een keer overdoen. Maar staat er in die wet nou ook... Uh, oké, okay, uh, iemand die vrijgesproken is... die kunnen we nog een keer voor de rechter slepen... maar wat er dan daarna ook gebeurt... dan is het ook echt afgelopen. Staat het er niet in? Uh, even... van nee. nee, dat weet ik niet. Oh, uit, uit mijn hoofd uh, zou ik zeggen van niet dat het er niet in staat. Maar, da maar dan kan het de dat ja. kan ook een voorbeeld. Dat kan wel zijn. En dan ben je dus. En dan tas je toch een, e een, een elementair uh, basisprincipe van rechtvaardigheid aan. Namelijk, dat je zeker dat je een keer zeker in het leven kan staan. Dat je als er een uitspraak geweest is, dat je daar een keer ook kan, op kan vertrouwen. Ja, dat, dat, dat is dat rechtszekerheidsbeginsel. En ja, dan mag je er toch niet voor zijn? En nou, ik vind aan de andere kant, uh, bij, bij, stel er is een moord, uh, er is een beroemd Rotterdams geval hè, waar, waar, waar dat gebeurd is, en het DNA-onderzoek was nog niet zo ver mm -hmm. uh, vrijgesproken. Middels DNA-onderzoek verder, en het is toch wel heel erg duidelijk: één op de miljoen of iets dergelijks. Mm -hmm dat het uh, toch de moordenaar is geweest. Ja. Ja, ik, ik kan dat ook niet helemaal goed verkopen. Dus maar ik, als ik, die, die deur wil ik wel op een keer zetten, Als maar de momenten al van, nee. van jou of van jouw partij... Uh, uh, niet voldoende steun krijgen... stem je dan toch voor, voor die wet of niet? D dat is. We hebben uitstel van, van stemmingen gevraagd. Want we hebben al gestemd over herziening te voordelen. Maar hier, dit lag zo... Uh, uh, gevoelig in de fractie, dat we daar morgen nog een keer over gaan praten. Ja. Uh, maar zoals ik het nu inschat, denk ik dat mijn fractie gaat zeggen... het is niet optimaal, maar we gaan wel voorstemmen... omdat we toch de slachtoffer uh, in die erzige, erge gevallen... niet in de kou willen laten staan. Oké, okay. ja. we gaan naar de volgende uh, gevalonderwerp. De orde van advocaten is razend op de Hoge Raad. En waarom? Want die heeft een benoeming van Diederik Aben in de Hoge Raad. Die heeft dat tegengehouden om, door druk van de PVV. Uh, Jeroen Rekoe, dat is een hele merkwaardige zaak. Want dat, die soort benoemingen, die, die blijven geheim in principe. Hè? En de beraadslagingen en, enzovoort. En dan komt het niet naar buiten dat iemand zijn benoeming niet doorgaat... omdat een bepaalde politieke partij het niet wil. Nee. Daar, laat ik daar het volgende op zeggen. Het is geheim. Ja. Dat is terecht, want het gaat over personen. En we, gaan, ja. we gaan niet uh, de kwaliteit of, uh, of cv's van personen vol uh, uh, in de openbaarheid gooien. Nee. Maar dat is dus heel kwetsbaar gebleken voor... Valse berichtgeving. Want dat, ik mag er niks over zeggen. Maar wat ik wel kan zeggen. is dat ik me mateloos stoor. aan dit verhaal. wat iedereen maar van elkaar overneemt. wat ja. niet klopt. Dat uh, klopt niet. Ja. Dan zou ik moeten gaan lekken. uit die. Uit die, uit die uh, uh, nou, ik schrijf, Nee, maar wacht even. Uit, uit nee, maar wacht even. Jij zegt. Het verhaal, wat, het verhaal klopt niet. dat de PVV het heeft tegengehouden. Dat klopt niet. Nee, dat klopt. Uh, okay. Dus, dus ik, uh, hier kan ik niet zoveel over zeggen. Nou, wat ik ja, wel dit, kan doen, is naar de toekomst... Want er komen, nieuwe, er komen natuurlijk nieuwe uh, leden van de Hoge Raad aan... die mm -hmm. die procedure toch zo anders maken... dat het nog steeds, voor wat de persoon betreft, vertrouwelijk blijft. Ja. Maar dat we toch op een of andere manier een open... Uh, een, een, Openbaar stukje eraan ja. plakken, zodat het inzichtelijk is. Want nu staat er informatie wat we niet weg kunnen nemen en waar ik me mateloos en, erger. Ja, en maar is, maar het was heel erg Ja, dat voel ik slecht. Al. Al. Nee, maar ik vind het ook wel interessant, want het is, het is niet dat de PVV dit heeft tegengesproken, niet daarna heeft gebeld van: uh, jongens, uh, ik, dit verhaal klopt helemaal niet. Ja. Uh, alle deelnemers aan die besloten gesprekken hebben hun mond gehouden. Wat ik heel terecht vind, want da mm. daar staat ja. die beslotenheid voor. Nou, waar zou dit dan vandaan kunnen komen? Ja, precies. Heb je enig idee, Merel? Ik, weer, ik weet het pers? niet. Ik heb, uh, nou ja, ik, de, de NRC is hiermee gekomen. Niet dat ik hen als schuldig wil aanwijzen, helemaal niet. Maar volgens mij hebben zij daar gewoon een goed uh, uh, nou ja, onderzoek in gedaan. Uh, goede mensen gesproken. En uh, uh, zij hebben op een gegeven moment ook gebracht... dat uh, Liliane Helder dat dan de, he, uh, dat heeft bevestigd. Dat, dat was de, de woordvoerder de PV, van de PVV. Ja, de ja. woordvoerder van de PV. Dat hij tegen die benoeming was... Ja, als, als, en als ik denk, als, het, als dat niet klopt... Dan, ne, dan neem ik aan dat zij elkaar ja. daar aan de bel heeft getrokken. Of ook bij andere media. Nou ja, je is niet zegt, zegt. je mag er niet uit je commissie klappen, dus dat mag je ook niet zeggen. Maar dat is natuurlijk wel nou, ernstig. Het is toch een beschadiging van een politieke partij. Ik zou me dat heel erg nee, aantrekken. En het is, het is beschadiging. een beschadiging van, nou, de overal van de Ja, En van Diederik <tacht> Abe. Nee, ook maar ik vind dat... wel, je kan er niks over zeggen. Maar hij zegt, ik bedoel, Jeroen Rekour oh. zegt nu ook ja. dat dat niet het geval is. Dus dan kan je toch als ja. PVV al zeggen: als dat het niet was, dan kan je toch zeggen van ja, maar zo is het, zo is het niet. Dat ja. kan je dan toch op zijn minst wel zeggen. En zou je dan Merel ja. en Jeroen ook als Hoge Raad ook niet moeten zeggen: luister eens, wij gaan ons hier verder niet in mengen. Maar het is echt niet zo dat de Hoge Raad zijn oren laat hangen naar een politieke partij die vindt dat iemand niet moet. Zo zit onze Hoge Raad niet in elkaar. Daar hebben we ook niets van gehoord. Nee. Terwijl zij het in een vreemd daglicht worden gesteld, alsof zij inderdaad hun oren zouden laten hangen naar. Ja, die, dat vind ik ook heel opmerkelijk. Dat want vind ik echt heel gek. Ik heb uh, uh, de heer Korsus ernaar gevraagd en die wilde de president van de Hoge Raad die wilde er verder niet op reageren. Die, zegt, die verwijst alleen dus naar een toespraak ja. begin januari. Waarin hij dus heeft gezegd dat uh, uh, uh, hoe meer je hierop reageert, hoe groter de dat beschadigingsactie wordt. Ja. wordt voor de, vooral voor, voor Abe en voor de Hoge Raad. Niet vrij in een vlek. Ja, ja en maar ja. Maar tenslotte dan nog even, Jeroen, uh, uh, om dit soort dingen uh, voortaan te voorkomen. Zeg je, het moet altijd, omdat het om personen gaat, wel geheim blijven. Maar het moet ook weer niet zo geheim. Dat, uh, <laughs> dat je niet mag zeggen wie er wel voor of tegen heeft gestemd. Nou ja, nou, ik, hoe moet je dit, in wel, welk ik, vat ik, ga je dit gieten? Ik, ik ga dit natuurlijk aan de orde stellen bij mijn collega's. Maar inderdaad moet het uh, ongeveer zoals je zegt, uh, mm. Tessel. Namelijk, uh, die beraadslagingen geheim. Maar de uiteindelijke uh, uh, conclusie, mm -hmm. wat mij betreft, maken we die dan openbaar. Want dan maak... Er zit, er zit, het is een mooi systeem. De Hoge Raad draagt ja. voor, de politiek die... Uh die, uh, van de vijf die voorgedragen zetten er weer drie op een lijstje. En uiteindelijk ja. is het weer de minister die dat uh, benoemt. Dus er ja. zitten de checks and balances in. Mm -hmm. En dat is terecht. Maar laten we dan in ieder geval zichtbaar maken... hoe die checks and balances ja. zitten zonder de persoon te beschadigen. Dat lijkt me uh, heel ja. zinvol als we ja. tot ja. wat voor totale verwarring dit nu leidt. Ja. Zomaar doen dan. Ja, zomaar doen dan. Dat is dan een conclusie. Okay. Jeroen Gekoer, hartelijk bedankt. En Merel van Leeuwen van de jarige pers ook. Hartelijk Graagd. bedankt. Daar. Dit was de Villa voor vandaag. Maar morgen zijn ik er weer vanuit Den Haag dan... Want het is dinsdag en dan barst de politiek daar weer los. Zo meteen na het journaal het Radio 1 Journaal met Lucella Carasso en Tim Overdiek. En mijn nemen. Iraanse olie, Italiaans afval, Chinese luchtvervuiling... een virus onder kalveren, een stukje genocide, een smartphone in <tie> nood... en voilà, het Radio 1 Journaal heeft weer moeiteloos twee uur nieuws op het menu. Het wordt opgediend naar de hoofdpunten van het nieuws door Almeegens. Radio 1, het NOS Journaal. In het drak van de Costa Concordia zijn opnieuw twee lichamen gevonden. Het zijn twee vrouwen die zijn omgekomen in het internetcafé van het gekap Schip. Het aantal geborgen lichamen komt nu op 15. Worden officieel nog 17 opvarenden vermist. Mogelijk ligt het werkelijk aantal hoger... omdat er niet geregistreerde gasten aan boord zouden zijn geweest. Op de A50 ter hoogte van Ewijk is een bouwkraan op de weg gevallen. De giek van de kraan verspert de weg tussen Arnhem en Os. Het verkeer staat er muurvast. De kraan werd gebruikt bij de bouw van een nieuwe brug over de Waal.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 Bij twee kalveren die misvormd zijn geboren is het Smallenberg-virus vastgesteld. Het ministerie van Landbouw meldt dat de kalveren afkomstig zijn van bedrijven in Flevoland en Drenthe. Tot nu toe werd het virus alleen gevonden bij lammetjes en volwassen runderen. Het zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie hoorde het al in het nieuws. Veel vertraging bij Arnhem op de A50 naar het zuiden dat heeft te maken met die omgevallen bouwkraan. De A50 is voorlopig dicht richting Oost tussen knooppunt Valburg en knooppunt Ewijk. Tussen Renken en Knopend-Valber staat inmiddels al 8 kilometer file. Het verkeer richting Den Bosch of richting Venlo kan het beste omrijden via Utrecht. De overige files, in totaal nu nog zo'n 66 kilometer, valt nog mee voor de maandagmiddag. Een aanrijding met drie auto's op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen de Hoogte en Alvet-Volgenswaard 5 kilometer, de rechterrijs ook dicht... En veel mensen gaan omrijden om toch richting het zuiden te komen. Daardoor op de N325 Bergendal richting Nijmegen tussen Beek en Nijmegen 4 kilometer.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 Met Lucella Carasso en Tim Overdiep. Goedemiddag, vanaf de zomer komt er geen Iraanse olie Europa meer in. De Europese Unie voert de druk op Iran op. Daarover oud-minister Ben Bot. En de reacties in Iran die hoort u van onze correspondent Thomas Erdbrink. Ook bij Kalveren is nu in Nederland het Smallenberg-virus aangetroffen. De implicaties hiervan bespreken we met degene die in ons land de gezondheid van het rundvee in de gaten houdt. En we spreken ook met de rector van de Universiteit van Gent. Die gaat zijn studenten namelijk helpen. Maandag dan zijn er tentamens, alleen het openbaar vervoer staakt in België. Studenten mogen nu met de dienstauto van de rector heen en weer. Het opleidingscentrum voor Chinook-monteurs van Boeing wordt geopend. Boeing heeft het opleidingscentrum van Amerika naar het Brabantse rijen verplaatst. En ook wij zijn vanmiddag in rijen neergestreken. Dit alles in het Radio 1 Journaal, tot half zeven vanavond. Eerst dat nieuws over Iran, want de Europese Unie draait Iran dus verder de duimschroeven aan. De ministers van Buitenlandse Zaken hebben besloten in Brussel een importverbod van Iraanse olie en olieproducten op te leggen. Volgens de Britse minister van Buitenlandse Zaken, William Haake, moet het olieembargo Iran verder onder druk zetten om te stoppen met het maken van een atoombom. Het is absoluut het recht om dit te doen... Uh, in view of Iran's continue breach... of UN Security Council resolutions... and refusal to come to meaningful negotiations. Uh, and it strengthens our twin-track approach... Uh, of applying sanctions... but also being open to meaningful negotiations. Hij houdt hier dus nog wel de deur open... voor onderhandelingen met Iran. Het verbod op het importeren van Iraanse olie... door Europese landen wordt 1 juli van kracht. Gaat 1 juli uh, in. Correspondent Thomas Ertbrink... Thomas, hoe is er in Iran gereageerd op deze stap van de Europese Unie? Nou, Eigenlijk zoals verwacht, eh, de verschillende hoogwaardigheidsbekleders zeiden al direct... Eh, ...deze sancties gaan niet Iran treffen, maar juist Europa. En het persbureau Fars, wat eh, gelinieerd is aan de Iraanse revolutionaire garde... De, ...de belangrijkste hardliners, eh, die zeiden... ...kijk eens, zie je wel, de olieprijzen zijn vandaag 79 cent omhoog gegaan. Nou, of dat klopt, dat weet ik niet. Maar eh, dat is wel de tendens eh, in Teheran, eh, tenminste onder de hoogwaardigheidsbekleders, Europa snijdt in zijn eigen vlees. We hoorden de Britse minister van Buitenlandse Zaken Heek net zeggen... dat de deur open blijft voor onderhandelingen. Meaningful negotiations, zo noemde hij het. Maar, maar voelt Iran nog wel iets voor zulke onderhandelingen? Hij zei het natuurlijk heel Brits, heel eloquent, maar de boodschap is inderdaad duidelijk. We slaan je aan één kant op jullie hoofd. Aan de andere kant hopen we dat jullie uh, vervolgens met ons komen praten. Uh, nou, zoals, zoals, zoals ik het zeg, klinkt het al een stuk anders. En zo voelt het natuurlijk ook voor de Iraniërs. Uh, die, die voelen zich in de hoek gezet. Uh, die, die zeggen. Of the record zeggen ze, luister, het Westen weet toch ook wel dat onze leiders ideologisch zichzelf zo hebben ingegraven rondom dat nucleair programma. Jaar in, jaar uit is er op gestand, Moeten we iets ook maar één iota toegeven, zegt president Ahmadinejad, voor het nucleair programma? Dan is alles verloren. En ja, nu zitten ze in de hoek. Want ook al zeggen ze dat het niet ertoe doet. Het kost een heleboel geld voor Iran als ze geen olie meer kunnen verkopen. Maar ze kunnen eigenlijk geen kant uit, anders dan onderhandelen. Maar zelfs dat zullen ze wellicht niet doen. Want zijn er... Dan geen andere landen, continenten waar ze die olie aan kunnen verkopen. Ik bedoel, gaat ze dit echt economisch behoorlijk treffen? Ja, kijk je. Europa importeert ongeveer 18 tot 20 procent van de Iraanse olie. Nou ja, stel je voor, je bent een buurtsuper... en je, moet opeens, je hebt opeens 20 procent minder omzet, dan komt dat toch hard aan. En zo zal het ook voor de Iraniërs zijn. Natuurlijk, ze zeggen, ja, we hebben nog hele belangrijke klanten over. In India bijvoorbeeld, en nog belangrijker in China. Maar ja, in de wereld uh, die oliehandel heet, de bazaar, mag ik wel zeggen... zoals de Iraniërs het zien, uh, wordt daar natuurlijk scherp over onderhandeld. En de Chinezen voelen natuurlijk ook wel aan dat, dat de Iraniërs steeds minder... Afnemers hebben voor een olie. Dus die zijn nu enorme kortingen aan het bedingen. Wat betekent dat Iran nog minder verdient. Goed, dus jij ziet het uiteindelijk wel tot onderhandelingen komen, als ik je zo hoor. Nou, dat zou je zeggen, maar wat ik net probeerde aan te geven... is dat de Iraanse leiders zijn zo ideologisch zijn... Euh, dat ze, als ze gaan onderhandelingen, onderhandelen, dan moeten ze dus ook iets toegeven. Hè? Net als met een, tapijt, euh, een persisch tapijt wat je wil kopen en verkopen. Uiteindelijk moet je met een prijs komen. En daar zijn er twee voor nodig. Maar ja, doen ze dat, dan stort heel veel van hun andere revolutionaire euh, ja, uitgangspunten... storten dan ook als een kaartenhuis in één. Want ze tonen zwakte en dat, dat kunnen ze niet. Nou, dus, uh, nou ja, lastige positie voor Iran. In ieder geval, uh, dat is het gevolg van deze maatregel van de Europese Unie. Dank Thomas Erdbrink. En later deze uitzending spreken we met Ben Bot... over de impact van dit soort sancties tegen Iran. De Amsterdamse politie heeft een 24-jarige man opgepakt. Hij zou betrokken zijn bij de aanslag op het gerechtsgebouw vorig jaar september. Hij werd al op 6 januari gearresteerd, maar het is pas vandaag door het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. Edwin van den Berg, verslaggever in Amsterdam, Edwin, die aanslag was op 21 september. Ja. Dat heeft dus nogal wat onderzoek gevergd voordat ze bij hem uitkwamen. Ja, het heeft de recherche toch een paar maanden gekost... voor ze inderdaad hem op de 6e januari konden aanhouden. Want weliswaar ligt het gerechtsgebouw in Amsterdam... langs een drukke weg in bewoond gebied. Maar die aanslag was natuurlijk niet op klaarlichte dag... Rond drie uur s'nachts. En de weinige getuigen die zagen toen twee man vluchten op een scooter. En onderzoek in de buurt daar rondom het gebouw leidt nu tot deze 24-jarige man. Die samen met een maat vanaf die scooter s'nachts een granaat afschoot op het gerechtsgebouw. Met veel schade, veel uh, kapotgeslagen ruiten, maar geen gewonden toen. Ja, weet je meer over deze man? Nou, het is in ieder geval geen onbekende voor de politie. Zijn naam komt veelvuldig voor in de bestanden op het hoofdbureau. Hij groeide op in de Amsterdamse Diamantbuurt. Was in 2008 al betrokken bij een schietpartij... waar een zwaar gewonde bij viel. In 2009 overviel hij een juwelier... waarvoor hij een paar jaar gevangenisstraf kreeg. En vermoedelijk nu dus betrokken bij die aanslag... in september op het gerechtsgebouw. In november nog, toen hij dus nog op vrije voeten was... was hij vermoedelijk betrokken bij een aanslag op een Amsterdamse crimineel. Een aanslag die overigens mislukte. En in december nog onlangs kreeg hij ruzie met een aantal jongens op straat... waarbij hij een 17-jarige jongen zwaar verwonde toen hij hem neerschoot. Dus hij heeft al een... Uh, een lang record. Ja, je zegt dat hij uit de Amsterdamse Diamantbuurt komt. Een wijk waar uh, vaak problemen zijn. Nou, Waarvan inmiddels vaststaat dat zeker tien jongeren... die daar zijn opgegroeid en eerder daar rondhingen... en toen voor overlast zorgden voor de bewoners... zijn uitgegroeid tot zeg maar echt zware criminelen En die term neemt ook uh, een uh, hoge politiecommissaris in Amsterdam... leens Schaap in de mond. Die waarschuwde eigenlijk ook al voor die ontwikkeling... van hangjongeren tot zware criminelen een aantal jaren geleden. In 2010 al. Uh, een, uh, een ontwikkeling waar hij voor waarschuwde... als de overheid niet zou ingrijpen. Nou, dat ingrijpen, dat is inmiddels wel gebeurd. Vooral toen de diamantbuurt landelijk in het nieuws kwam. Mensen noodgedwongen gingen verhuizen. Extra politie, een hardere aanpak. Nou... Er is nu een paar jaar later wel wat uh, verlichting in die buurt. Vooral voor de bewoners daar. Een hardere aanpak dus, maar die heeft in ieder geval... zoals we vandaag kunnen begrijpen, niet kunnen voorkomen... dat deze 24-jarige jongen die daar opgroeide... is verworden tot vermoedelijk een zware crimineel... die binnenkort opnieuw bij de rechter komt. Etten van der Berg vanuit Amsterdam, dankjewel. Een spoedgeval, het dossier niet op zijn plek, dan gaat het wel eens mis in het ziekenhuis. Dan wordt een patiënt gereanimeerd die eerder heeft aangegeven dat juist niet te willen. In het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht werken ze nu aan een oplossing hiervoor. Alle patiënten moeten aangeven of ze wel of niet willen worden gereanimeerd. Willen ze het wel, dan krijgen ze een wit polsbandje om. Willen ze het niet, dan krijgen ze een rood polsbandje. Matthijs van de Wiel is in het Albert Schweitzer ziekenhuis. Reanimeren. Ja, ik krijg dan meteen visioenen van uh, elektroshocks... en hele enge dingen die met je gebeuren... om een hart wat het niet meer doet uh, snel weer aan de praat te krijgen. Is het zo heftig? Uh, reanimatie uh, kan heel heftig zijn. Reanimatie is, is niet uh, zaligmakend in die zin... dat je er altijd zonder kleerscheur uh, uitkomt. Wat doen ze met je? Op het moment dat de circulatie of de ademhaling stilstand uh, komt... dan, uh, ja, dan uh, er gebeuren er eigenlijk twee dingen. Uh, hartmassage uh, en, en beademing. Sandra Schoenmakers van het uh, Albert Schweitzer Ziekenhuis... Huis. Waarom zou je dat niet willen? Ze redden je leven. Je kan kiezen om niet geanimeerd te willen worden, bijvoorbeeld omdat je erg ziek bent, oud bent, eh, zwak bent. En eh, ook de arts kan in een aantal gevallen vinden dat een reanimatie eh, medisch zinloos handelen. Ja, anders ga je dood. Ja, maar als eh, een arts inschat dat je gezondheidssituatie zo slecht is dat een reanimatie niet, niet haalbaar is, ja, dan ga je ook dood, maar eh, tijdens een reanimatie. Dit hele plan van uw rode en witte polsbandjes... dat is om te voorkomen dat u per ongeluk iemand reanimeert... die dat eigenlijk niet wil. Nu zullen heel veel mensen daar nooit over nagedacht hebben... maar ik kan me zo moeilijk voorstellen. Wat is daar nou zo erg aan dat u een leven redt? Omdat we dan handelen tegen de wens van de patiënt. Als nou, die tijd, is die tijd. Dan moet je niet gaan lopen rekken. Voor deze mevrouw op de afdeling oncologie is het een geloofskwestie... waarom zij voor een rood bandje zal kiezen. Ze heeft de vraag al heel vaak moeten beantwoorden. We kwamen met de eerste hulp. En dan werd het eigenlijk al vrij gauw gevraagd. Na de gewone vragenlijsten, natuurlijk. Wilt u gereanimeerd worden, ja of nee? Ja. En dan schrijven ze het in het dossier. En dan werd het weer gevraagd. Maar oh, Dat is met een polsbandje makkelijker, want dan zien ze het meteen. Ja, dan zien ze het gelijk. Je hoeft niet iedere keer te vragen. Is het niet lastig als iedereen het kan zien, het hele ziekenhuis kan zien? Goh, die heeft een rood polsbandje, die heeft dus die keuze gemaakt, terwijl dat toch iets heel persoonlijks is. Wat maakt dat nou uit? Als ze er wat overheen, als je per se niet wil laten zien. Wat is voor u het voordeel? Ja, dat is het gelijk weten. Want het is de meeste hectische toestand als er zoiets gebeurt. En als ze dat overwegen, wel of niet. Dus Gaat er in het dossier? Weet je hoeveel dossiers ze zoeken of op een verkeerde plek liggen? Hoe belangrijk is het voor zelf dat ze het niet toch doen terwijl u heeft aangegeven dat u het niet wil? Nou, dat is wel heel belangrijk hoor, dat ze het niet doen. Ja, dan doen ze toch iets tegen je zin in. Ze redden je leven. Nee. Nee hoor, nee. Want het leven daarna, reanimatie, is niet altijd zo prettig. Een leven hoef ik niet. Sandra Schroemakers van het uh, Albert Schweitzer Ziekenhuis. Nu heeft u dus polsbandjes. Ik zeg het even heel erg cru. Het is alsof je op het voorhoofd van een patiënt schrijft... dood laten gaan. Ja, dat, uh, daar hebben we ook heel lang en diep over, over nagedacht. Dat, dat uh, wij als ziekenhuismedewerkers dachten... Van, ja, moet je dat wel willen, want het is uh, wellicht stigmatiserend... en uh, dus uh, ook nog allerlei andere oplossingen bedacht... Uh, uiteindelijk hebben we uh, de oplossing van de polsbandjes voorgelegd aan de patiëntenpanel. En uh, die patiënten waren er eigenlijk heel positief over, veel positiever dan dat, dat wij in gedachten hadden. Want die zeiden, natuurlijk als ik uh, ertoe besluit om niet gereanimeerd te willen worden... Uh, dan vind ik dat helemaal niet erg dat ik een, een gekleurd bandje om moet. Want ik wil gewoon niet gerenimeerd worden. En ik wil dat alle medewerkers dat dan ook weten. Iedereen dus, moet nagaan denken over die moeilijke vraag. Iedereen moet nagedenken de over. Vraag een vraag waar we ineens mensen nog nooit over nagedacht hebben. Nee, nee. We hopen uh, daarmee ook dat denkproces op gang uh, te brengen. Daarnaast uh, schrijft de wet ons uh, als ziekenhuis ook voor uh, dat uh, patiënten een geïnformeerde keuze moeten kunnen maken. Dus wij vinden ook dat dit iets is waar patiënten over geïnformeerd uh, moeten worden patiënten van het Albert-Zweitzer-ziekenhuis in Dordrecht. Het eerste afval uit de Italiaanse stad Napels is aangekomen in Rotterdam. En zo direct hoort u hoe dat ruikt. Bij de ANWB, Jolanda van der Velde. Problemen vanmiddag door een omgevallen ijskraan. Ja, dat klopt. Dat is iets voor drieën gebeurd op de A50 Arnhem richting Os. Die bouwkraan was er vlak naast de snelweg vanwege de aanleg van de nieuwe brug daar. Die is omgevallen en die verspert de rijbaan. Uh, de weg is voorlopig dicht tussen de knopende Valburg en Eewijk. Ik heb Rijkswaterstaat een tijdstip van uh, 9 uur vanavond horen noemen. Uh, omdat het ook om een bedrijfsongeval zou gaan... is technisch onderzoek en uh, ja, langdurig onderzoek daar nodig. Het loopt behoorlijk vast vanaf Renkum tot aan knopend Valburg al 8 kilometer. Verkeer richting Den Bosch ofwel richting Venlo kan het beste omrijden via Utrecht. Het begint ook aardig vast te lopen op de A15 vanuit Nijmegen richting het oosten. Bij Andelst al zo'n drie kilometer en verderop bij Dodewaard nog eens drie kilometer. Ook een alternatieve route, bijvoorbeeld over de A325, is geen goede optie. Ook daar staat het al aardig stil. Van Arnhem naar Bergendal, tussenknopend Ressen en Nijmegen, vijf kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journal met Lucella Carrasso en Tim Overdick. Vliegtuigfabrikant Boeing heeft het Brabantse rijen uitgekozen... voor de opleiding voor monteurs voor de Chinook-helikopters. Uit de hele wereld zullen de monteurs naar rijen komen... en vandaag wordt hiervoor het startsein gegeven. Joris van den Kerkhoff is daarbij aanwezig. En Joris, als ik denk aan Chinook, dan denk ik aan een hoop Harry. Heb je oordoppen meegenomen? Ja, die oordoppen die, die heb ik meegenomen. Daar hoor ik jou nu woord namelijk. Dat is een koptelefoon. Ik heb wel eens eerder oordoppen opgehad toen ik in zo'n Chinook uh, zat. Toen werd die ingezet uh, door, uh, door Defensie om water te scheppen. En dan uh, dat water uiteindelijk uh, een stukje verderop uh, in, het, uh, in het bos te gooien. Dat bos was aan het branden. Dus dat waren ze toen aan het, aan het doen. Dat was een, de brand is allemaal uh, goed opgelost. Het was een hele bijzondere ervaring. Los van de herrie is het ook wel heel bijzonder om daar zo achterin te zitten. Want ik zat achterin, niet voorin, niet aan het stuur. Heel bijzonder om daar, uh, daar dan in te zitten. Want dat is geld zijn gigantische geldische hè, die Chinooks. Ja, en het bijzondere is wat hier nu staat, dat heeft uh, geen wentelwiek. Komt die er wel op, de Wentelwiek? ja. ja. Ze komen er niet alle zes op. Chinook heeft zes rotobladen. Um, maar dat zou betekenen dat we het gebouw nog uh, moeten uitbreiden. Nee, we gaan er één of twee gaan we er hangen. Zodat we de cursisten kunnen ja, uh, opleiden hoe je nou een roterblad monteert en ook er weer afhaalt. Maar alle zes, dat zou, dat zou te veel uh, plaats innemen. Ja, ja. Ja, en, en hij kan ook uiteindelijk uh, niet vliegen. Ik zie u straks weer, uh, daar gaat u nog veel meer uitleggen... Over, uh, over wat er hier allemaal aan de hand is. Deze kan niet vliegen. Um, uh, deze is uh, vanochtend vanuit Amsterdam, vanuit de haven... via de A2, de A27 en dan binnen door bij Dorst... uiteindelijk hier in rijen terechtgekomen. Die gaat in een grote hangar staan. En in die hangar, niet op de uh, vliegbasis zelf... maar aan de andere kant bij het bedrijf Ericsson... in die hangar, uh, daar komt hij dan... Te staan en dan komen er dus zo'n 500-600 mensen de komende periode trainingen eh, krijgen. En dit is rijden en rijden bij Tilburg, tussen Tilburg en Breda. En Tim, ja. Rotary Wing Training Center staat er dan. World Class Aviation Academy Empowering the Industry, Gate 2. Eh, dat staat er ook allemaal. Het zijn allemaal woorden die je op zich niet zo enorm snel eh, bij, eh, bij rijen verwacht. Maar die er dus eh, wel zijn. Rijden op in de vaart eh, der volkeren. Niet zozeer door rijeren zel zelf gesponsord, maar door de provincie. En eh, op eh, de zijkanten van de eh, van de Chinook staat ook het tekentje met de torentjes. Ook de gemeente Tilburg hier om de hoek heeft er veel geld aan bijgedragen. We horen je zo direct, Joris van der de Kierroff. dankjewel. De twee topmannen van het bedrijf van de Blackberry zijn opgestapt. De een heeft het bedrijf in de jaren tachtig opgericht. De ander zat al twintig jaar in het bestuur. Tim Paulus van onderzoeksbureau Telecom Paper. Goedemiddag. Ja, hallo. Het zijn dus nogal wat, wat mannen die weggaan daar. Uh, in ieder geval gaan ze weg uit de top. Wat, wat is de reden dat ze dat doen? Nou, ik denk dat ze plaats maken voor een uh, frisse wind in de onderneming... want het loopt gewoon niet helemaal goed. Ze verliezen zwaar marktaandeel. En ik denk dat, uh, dat dat een goede beslissing is op zichzelf. Want waar komt dat door, dat het niet zo lekker loopt? Nou, dus aan de ene kant natuurlijk volledig extern. Hè. Stel je ook voor dat uh, in Nederland Hive terrein verliest aan uh, Facebook... Ja, hij doet het allemaal prima, maar ja, je houdt het gewoon niet tegen. En zoiets dergelijks geldt eigenlijk ook voor uh, de BlackBerry, zeg maar... Hè, die uh, gewoon terrein verliest aan de iPhone en, en andere apparaten. Aan de andere kant, er zitten ook wel wat interne zaken bij... van uh, storingen die er geweest zijn, uh, weinig innovatief, uh, zwakke producten op de markt brengen, dat soort dingen. Ja, want als u zegt, dat het, samen... is, ja, want als u zegt het is deels extern, uh, de anderen komen met betere of mooiere producten... dan hebben ze dat toch ook wel een beetje aan zichzelf te wijden, wijten? Ja, natuurlijk. Natuurlijk is ook zo. En ze hebben natuurlijk lang een, een, een soort van voorsprong gehad hè, op die markt, zeker op de zakelijke markt. Ze waren natuurlijk vroeg in die markt met uh, push-e-mail en met pingen enzovoort. Maar ja, uh, dan komt Apple langs zij en dan uh, leg je het toch af. Is dat dan een beetje de wet van de remmende voorsprong? Ja, zo zou je het kunnen noemen, zeker. Ja. Ze hebben het wel geprobeerd, hè, met die playbook tablet om de concurrentie aan te gaan. Waarom is dat geen succes geworden voor BlackBerry? Ja, het apparaat is erg slecht ontvangen in de markt. En uh, een, een volgende versie zal dat dan moeten verbeteren. Maar ja, uh, de lat ligt hoog hè, als ja. Apple iets doet. En dan gebeurt er in oktober het volgende. BlackBerry gaat een paar dagen plat. Wereldwijde gevolgen. Heeft dat effect gehad op wat nu in uh, de managementtop de gevolgen zijn? Ja, dat zou natuurlijk kunnen. Het is, dat is wel de, de core business hè, van BlackBerry, dat netwerk. En uh, het kan best zijn dat daar wat koppen rollen. Uh, ja, zeker. En is het bedrijf dan nu interessant voor een overname? Nokia wordt bijvoorbeeld genoemd. Hè? Is, is Blackberry interessant genoeg om over te nemen? Nou, dat, daar heb ik altijd wel wat reserve bij. Want primair is een overname gewoon een, een change of control. Hè? Iemand anders wordt de eigenaar. Daarmee wordt het geen beter bedrijf, a priori. Um, ja, en dan is het maar net dus de vraag wie het overneemt. Kijk, als, als Microsoft het doet, het, dan heeft dat niet zo heel veel zin. Hè? Microsoft zit niet in, die, in deze business. Dus gaat hier niet uh, het, een, er een beter bedrijf van maken. Ja, wat zou dan wel interessant zijn? Nou ja, andere partijen zijn er natuurlijk ook nog. Een uh, Nokia. Ja, je zou het bij sprekers je, je kunnen voorstellen... Uh, dat je dan uh, de, de krachten bundelt. Ja, want wat heeft Blackberry te bieden nog op dit moment? Nou, het is dat, dat systeem van ze, dat veilige systeem voor messaging. Vooral voor de zakelijke markt is dat interessant. En je ziet ook dat bepaalde branches gehecht zijn aan hun Blackberry. Ja, verder is het lastig. Is het een, een kwestie van echt veel innoveren. Die markt beweegt als een razende. Nou, en ik las dat uh, de, de topman die het bedrijf heeft op, opgericht... dat die nou weer voorzitter gaat worden van het innovatieve comité. Dat zal dan niet heel veel helpen, denk ik. Uh, nee, dat heeft natuurlijk een bepaalde ironische lading, ben ik met je eens. Uh, ja, daar, daar zullen ze denk ik ook wat moeten doen. En, en daar is, is de mededeling van vandaag denk ik ook een beetje een, een zwakte bot. Want uh, ze halen iemand uh, naar de positie van CEO die COO was... die dus eigenlijk al een beetje de leiding had... En deze meneer neemt ook niet echt heel veel afstand van het huidige beleid en van de gang van zaken. En dat is misschien juist wel nodig, hè? dat je even erkent van jongens, we zijn niet helemaal goed bezig. We hebben echt een frisse wind nodig, maar die komt er dus nog niet, vooralsnog. Nog niet, nee. Goed, Tim Paulus van Telecom Peper, dank u wel. Ja, geen ook. Dag. Willemijn Hubert, acht voor 5 met het weer. Willemijn, het gesprek van de dag bij de koffieautomaat vanmiddag op het schoolplein. Ongetwijfeld de verhalen dat er koud echt wintersweer aan zit te komen. Het zijn geruchten. Maar die kun je al niet uit de wereld helpen. Hoe staat het ervoor? <lacht> Recht over het ja, weer. Ja. Checken die <lacht> feiten. Ik ga mijn best doen. <lacht> maar het, het klopt wel. Er is zo'n 70-80% kans dat er echt een koude periode aan zit te komen... Vanaf zaterdag dan. En dat is dan van die droge vrieskou. Dus je uh, moet niet denken aan uh, meters sneeuw die er gaan vallen. Helemaal niet. Maar het is wel weer gunstig voor de mensen die willen schaatsen. Want het lijkt er ook op dat er in de sloten, niet altijd diepe sloten, toch wat ijs gaat ontwikkelen. Dat betekent dus, een paar dagen kou. Ja, ja het is echt een, een, een periode van een dag of tien op dit moment. Maar goed, het is natuurlijk... A, begint dat pas vanaf zondag. En B, <laughs> tien, tien dagen verder uh, helemaal ver weg. Dus, en voor die tijd herfst? Ja, het is absoluut erg wisselvallig. Een temperatuur overdag een graad of zes. en s'nachts nog een paar graden boven het vriespunt, dus echt beetje helftig. regen. Beetje regen, beetje wind, maar morgen wordt waarschijnlijk dan de droogste dag van de week met ook wat zon. Willemijn hoe weer? Dankjewel. De waskamp kan morgen buiten hangen op dinsdag. <laughs> ja, precies. Het eerste afval uit Napels is vandaag gelost bij de afvalverbrandingsoven in De Botlek. Napels weet al jaren niet waar het met zijn afval heen moet. En bij de afvalverbrandingsoven Rijmond is nog capaciteit. Als proef wordt er 2000 ton verwerkt. Er is een vergunning voor 50.000 ton. Trudy van Rijswijk ging erheen. Er ligt een schip hier aan de kade waarvan het ruim. Opengeklapt is. Hier wordt het afval uit Italië gelost. Het zijn wit ingepakte balen. Uh, wat zit erin, Roger, Creme? U hebt de onderhandelingen gedaan in Italië? De huishoudelijk afval. Het huishoudelijke afval is daar eerst door een sorteerinstallatie gegaan. Waardoor er metalen uit zijn gehaald en uh, organische fractie uit is gehaald. Maar is het uiteindelijk goedkoper om dat afval helemaal van Napels naar hier te brengen en te verbranden. Dan, het da dan er daar iets in de buurt mee te doen? Economisch is het denk ik voor alle partijen een goede zaak, anders zouden we nooit zo ver zijn gekomen. Ja, dat dacht ik al. Dus ik wil weten hoe dat dan kan. Uh, nou, daarnaast is het natuurlijk dat uh, Napels ook een afvalprobleem heeft. Dus het is niet alleen een, uh, een kwestie van prijs, maar het is ook een kwestie van hoe lossen wij ons afvalprobleem uh, in Napels op. Nou, daar hebben wij een goede oplossing voor gebonden en uh, prijstechnisch gezien is dat voor beide partijen blijkbaar interessant. Ja, dat moeten we dan constateren. Zeg maar, hoe weet u wat er in het afval zit? Want u zegt het is gesorteerd en zo, maar daar was u toch niet bij, of wel? Jawel, we zijn uh, gaan kijken naar het proces. We hebben gezegd welke eisen we aan het afval stellen. Wat mag wel komen, wat mag niet komen. En tijdens het laden van het... En dat het... doen ze dan allemaal keurig, denkt u? Nou, dat denken we niet alleen. Uh, bij het laden van het schip zijn we ook ter plekke bij uh, de installatie gaan kijken. Zo, is het verse afval, is het afval? U had overal een mannetje bij. Ja, we waren uh, meerdere mensen, dat klopt inderdaad. Het is ja. eigenlijk zo dat deze uh, AVR... Centrale een beetje werkloos is af en toe. Er is te weinig afval. Uh, Nederland staat natuurlijk voorop op het gebied van recycling van afvalstoffen. Nou, dat gebrek aan aanbod zijn wij aan het compenseren... door te kijken van waar wordt afval gestort. Nou, dat is geschikt voor verbranding in onze avis En dan werkt het aan beide kanten. Zo, boven op het stortbordes, daar zijn ze, de balen. Meneer Pim de Vries, u bent de, de baas van deze fabriek. Wat gebeurt er als ze uit die kuil worden gehaald? Dan wordt het afval in de bunker geschoven. En een bunker, dat is een plek waar we het afval omwerken in een soort brandstof. En daar maken we energie mee. Ik, u hebt ons een tekeningetje laten zien hoe dat werkt. En dan zie je dat er eigenlijk bijna niks meer overblijft. Wat er overblijft, dat zien we daar, aan die ja. kant. Ja. Dat is een soort van gruis wat op een lopende band op een berg wordt gestort. Wat zit daar nog in? 100 eh, metalen, En die halen we er natuurlijk uit. Want metalen dienen weer als grondstof als voor echt eh, metaal. Dus u wilt zeggen dat van al dat afval, dat er niks overblijft, er zit er altijd rotzooi in. Ongeveer 2% van het volume ontstaat in de rookgasreiniging. En dat is een hoog ja, vervuilde filterkoek noemen we dat. En die storten we op dit moment in een grote betonnen doos op de maasvlakte. Totdat we iets daarmee kunnen doen. Op een dag zou je dat probleem toch op moeten lossen. En veel mensen zeggen dan, dus moet je er niet aan beginnen tot je dat probleem hebt opgelost. En die stoffen, die zitten sowieso in het afval. Dus als je dat stort, of je doet niks met het afval, dan blijven die stoffen toch in het milieu. Dus het maakt niet uit of we er meer bij gooien uit Napels. De, deze fabriek draait toch. En het met enige verschil is dat er nu iets uh, uh, van die stroom uit Napels komt. Maar komt het niet uit Napels, dan komt het ergens anders vandaan. Na dat losse staat ook te kijken iemand van de inspectie leefomgeving en transport, meneer Katzburg. Klopt het allemaal, wat zie je doen? Ja, voor zover wij hebben kunnen constateren, en we hebben echt door het afval heen gelopen, uh, zijn er geen onrechtmatigheden aangetroffen. Dus wat iedereen vreest, uh, dat er een kapmium in zit en dat er ziekenhuisafval bij zit en dat het niet netjes gescheiden is... Dat hebt u niet kunnen constateren? Nee, nee, ik heb puur plastic, huishoudelijk afval gezien. En een stuk wat papier, maar verder geen, geen rare zaken. We zag Trudy van Rijswijk vanaf het vuilstort Bordes. Na vijf zijn we terug met het Radio 1 Journaal. Dan praten we met Ben Bot, uitminister oud oud-minister van Buitenlandse Zaken... over de aangescherpte sancties tegen Iran. En we praten ook over het Smallenberg-virus. Nu dus ook bij Kalveren vastgesteld. Tot zo. Vanavond BNN Today. Inhoudelijk. Uh, nee. nee, dat is nee. niet Nee, se Maar er wordt het steeds absurder. Vanavond om half negen op Radio 1. Je wordt steeds beter, willen wij niet zeggen. Uh, on, onvoorstelbaar. <laughs> Luister en kijk mee op radio1.nl. Dat was een tweet van Karin Krutsen die zei dat het voor het eerst in het jaar was dat ze in de bioscoop weer op wilde staan en applaudisseren. Nou. Ja, wow. ja, en hoeveel geld krijgen ze daarvoor? Ja, ja, dat, dat weet, weet ik niet. Ja. <laughs> Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Dit is Radio 1.